Het is de bedoeling dat hij in een korte tussenronde vaststelt wat de partijen precies willen. VVD-leider Rutte vindt een tussenronde noodzakelijk om een nieuwe informateur aan te wijzen. Hij gaat er nog steeds van uit dat er een rechtskabinet komt. De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Bijleveld van Koninkrijksrelaties... een streep zet door de pensioenregeling die de eilandsraad van Curaçao zichzelf heeft toegekend. De raad is na de verkiezingen vervangen door de nieuwe raad... maar de oude raad heeft zichzelf nog een betere pensioenregeling toegekend... Bijleveld zei dat een goudomrande regeling geen pas geeft en zegt toe dat ze de regeling in dat geval zal vernietigen. Het Amerikaanse computerbedrijf Hewlett Packard heeft de voormalig topman van het concern voor de rechter gesleept. Het bedrijf wil dat oud-bestuursvoorzitter Hurt vertrekt bij concurrent Oracle omdat hij mogelijk toegang krijgt tot bedrijfsgeheimen van HP. Hurt stapte op bij HP nadat hij was beschuldigd van ongewenste intimiteiten.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 Williams won in drie sets van Francesca Schiavone uit Italië. De Belgische titelverdedigster Kim Kluisters won van de Australische Samantha Stozer. De Nederlandse hockeysters hebben ook de laatste groepswedstrijd op het WK in Argentinië gewonnen. Japan werd met 5-2 verslagen. Nederland speelt morgen in de halve finale tegen Engeland. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Dan nog het weer. Het is bewolkt en kans op motregen vanmiddag vanuit het zuiden buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 18. Morgen periode met zon en geleidelijk minder buien. Dit was het nos Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, Zee. Zee. Zandvoort, en zomerhit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 Black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 jouer on Ik weet. on weet. Ik weet. Ik weet. Ik weet. Ik weet. Ik weet. Ik weet. Avant que l'on weet. Avant que l'on se Ik Je veux que tu saches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 Ja. Inside the bottle. I had some good old, but it's dangerous.